11 uur in Montserrat met het NMS-journaal. Op veel wegen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland... is het erg druk door het verkeer naar de stranden. De AWB verwacht dat die drukte voorlopig zal aanhouden. Door een aantal muziekevenementen, zoals Lowlands... kan het ook op andere plaatsen op de weg flink druk worden. Op alle Nederlandse stranden wordt vandaag een topdrukte verwacht. Dns rijdt met extra lange treinen richting Hoek van Holland en Zandvoort. De reddingsbrigade is met extra mensen paraat langs de hele kust. De Belgische gemeente Namen wil niet langer opdraaien... voor de kosten van de bewaking van het klooster in Malon... waar Michel Martin, de ex van Marc Dutroux, zal worden opgevangen. De politie beveiligt het klooster nu tegen vandalisme en brandstichting. Al twee weken draait het lokale politiekorps overuren bij het klooster. De poorten worden bewaakt nadat de bedreigingen bij het klooster binnenkwamen. Ook zijn er geregeld demonstraties tegen de komst van Martin... en dat vergt ook extra politieinzet.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 ANWB verkeersinformatie. Het is druk richting de stranden, zowel van Zeeland, Zuid- en Noord-Holland. Ook een aantal ongelukken veroorzaken files. In totaal staan er 16 files. Deze vallen op. A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Gouda en Blijswijk 5 kilometer door een aanrijding. Twee rijstroken zijn daar dicht. A15 Rotterdam richting Europoort voor de afrit Briele 7. A28 Utrecht richting Zwolle voor knooppunt Hoevelaken 4 kilometer door een aanrijding. Daar is de linkerrijstrook dicht. A58 Breda richting Bergen-op-Zoom tussen knooppunt de Stok en Heerle 6. En 57 Rotterdam richting Ouddorp tussen de aansluiting met de A15 en Stellendam havens 4. En verkeer vanuit Limburg richting Antwerpen of Brussel kan beter omrijden via Eindhoven. En dat heeft te maken met werkzaamheden en files bij houthalen in België.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 Kamerbreed. Presentatie: Kees Boonman en Margriet Vromans. Ja, aan tafel bij ons: Edith Schippers, demissionair VVD-minister van Volksgezondheid, Mona Keizer van het CDA en Renske Leijten van de SP. Drie vrouwen, drie nummers twee op de lijst van hun partij. En het onderwerp in onze eerste troskamerbreed verkiezingsuitzending, de gezondheidszorg. Een goede gezondheid. Het staat in elke enquête bovenaan, want het is het belangrijkste wat we willen. Maar gezondheidszorg kost ons steeds meer geld. En kunnen we dat nog wel betalen? Of moet de vraag zijn, wat hebben we er voor over? Daarover gaan we het hebben, hier vanuit de Openbare Bibliotheek in Den Haag op een steenworp afstand van de Tweede Kamer. Ja, en voor alle duidelijkheid, er is uh, publiek aanwezig... dus het kan zomaar zijn dat u dat in deze uitzending ook gaat horen. Maar we verwachten vooral uh, van de gasten hier aan tafel... Uh, begrijpelijke vergezichten, korte antwoorden, heldere keuzes... Ik zie aan uw gezicht dat dat inderdaad op een uitdaging berust. Ook de politieke actualiteit komt aan bod. En drie keer hoort u een bel. Daar hoeft niemand zich iets aan, van aan te trekken... als er maar een antwoord komt op uh, gestelde vragen. Maar voordat alles uitgaan we natuurlijk... zoals we dat altijd doen bij Kamerbreed, eerst eventjes de zaterdagkranten erbij pakken. Nou, in alle kranten wordt wel duidelijk... de campagne is nu echt begonnen. Imago, dat is een heel belangrijk punt. Het imago van politici in alle kranten wordt erover gesproken. Bijvoorbeeld de kop in de Volkskrant. Het pak, de kop en de inhoud. Waar gaat het over? Jolanda Sap zegt ook in de Volkskrant... imago in de politiek kan heel snel omslaan. De NRC vraagt zich af... Wie gaat er straks op de stoel zitten? Een leuke tekening van een stoelendans tussen Roemer en uh, Rutte. En het FD vraagt zich af, wie durft er straks nog te regeren? Imago. Het is hoe langer, hoe belangrijker. Vooral als je weet dat heel veel van de kiezers nog niet bepaald hebben op wie ze gaan stemmen. Mevrouw Keizer, eerst maar eens even aan u gevraagd. Uh, u zit voor het CDA uh, straks in de Tweede Kamer. Bent u inmiddels getraind om iets te doen aan uw imago? Uh... Ik, ik geloof niet zo in het iets doen aan imago. Kiezers prikken feilloos heen door politici die zich anders voordoen dan dat ze in essentie zijn. En volgens mij is dat ook niet vol te houden. Dus de naamsverandering van uw politiek leider Siebrand van Haarsma Buma naar het kort en krachtige Buma... Dat is uh, alleen maar omdat zijn eigen naam niet op de affiches past. Uh, dat uh, heeft uh, te maken met het feit dat uh, oorspronkelijk zijn familienaam ook uh, Buma was. Dus hij is teruggegaan naar de bron. <laughs> ja, maar het kwam wel mooi uit. Mevrouw Leijten, wat doet u om, om uw imago uh, te vestigen? Nou, ik denk dat wat mevrouw Keizer zegt klopt. Je moet enorm bij jezelf blijven... Maar je moet je wel bewust zijn dat je een publiek figuur bent. En tegenwoordig kan alles nieuws worden. Want iedereen kan een filmpje maken en dat op internet zetten. En ik denk dat alle politici, niet alleen ik, zich daarvan bewust zijn. U bent zich daar ook echt van bewust. Dus Tuurlijk. u staat vanmorgen ook voor uw kledingkast en denkt... wat ga ik aandoen, want hoe kom ik over, want nou, anders over... is misschien nieuws. Over het algemeen heb ik alleen kleding in mijn kledingkast hangen... waar ik me erg prettig in voel. Dat is ook erg belangrijk natuurlijk. Want uh, nou ja, politiek is ook topsport. Je moet je dan ook goed voelen. En kleding is daar een onderdeel van. Ja, Mevrouw Schippers, um, u bent VVD-minister op dit moment nog. Demissionair, maar goed, wel minister. U moet dus iets staatsvrouwelijks uitstralen. Maar tegelijkertijd moet u nu ook de VVD-standpunten verdedigen. Dat lijkt mij toch een lastige. Bent u daar ook qua imago mee bezig? Nou, Het is niet dat ik twee garderobes heb. één voor kandidaat en één voor minister. Maar het is natuurlijk wel zo dat ik niet snel in een korte broek... Uh, naar een uh, tv-debat ga. Uh, en Ik vond het zo aardig dat in de kranten nu eens de heren aan de beurt waren om onder een groot glas te komen. Want over het algemeen wordt er over de dames veel meer geschreven. Ik vond het niet opmerkelijk wat er over geschreven werd, dus ik zag, ik zag geen verrassende inzichten. Maar natuurlijk is het zo dat als jij een verhaal wil verkopen, dat je geen kleren aan moet doen die heel erg de aandacht afleiden... dat iedereen thuis niet hoort wat je zegt, maar denkt wat heeft die mevrouw een ontzettend raar jasje aan... Uh, en dat soort dingen, daar houd ik inderdaad ook rekening mee. Uh, u noemt nou toevallig iets aardigs: uh, geen kleren aan hebben die uh, uh, onnodigde aandacht vragen. Uh, dat klopt inderdaad. Wij zagen uw lijsttrekker, Mark Rutte, met heel weinig kleren aan van de week in de <lacht> privé in een bootje. En dat trok uh, dus gek genoeg heel veel aandacht. Als ik uw woorden zo begrijp, dan is dat een fout. Nou, ik ben heel blij dat ik van de zomer niet gefotografeerd ben... op het strand in mijn, uh, in mijn uh, bikini. Ja. En, Mark Rutte en dat dat had... op de voorpagina staat. En Mark Rutte had misschien beter niet zo gefotografeerd kunnen zijn... in dat roeibootje. Ja, ik heb echt geen idee. Ik heb het hem ook niet gevraagd. Ik denk dat hij in het roeibootje zat en dacht dat hij... Uh, onbespied uh, daar zat en dat een fotograaf dacht... hé, hey, daar zit Mark Rutte in een roeibootje. Ja, maar als je premier van het land bent... weet je toch dat je nooit onbespied bent? Dus dan mag je nooit in een roeibootje zitten. Dat vraag ik aan u. Ja, nou, ik denk dat er een grens is tussen privé en tussen je optreden. Ik denk dat Mark Rutte niet in een zwembroek aan een debat mee zal gaan doen. Uh, maar dat kan altijd voorkomen dat je in je tuin... of als je je onbespied waant, dat iemand een foto van je maar neemt. Maar is hiermee dan een grens overschreden, vindt u? Nee, maar ik denk niet dat Mark Rutte hierop uit was... Nee, maar goed, de grens tussen privé en uh, openbaar, ja, is er eigenlijk niet. Hè? Want de privé is gewoon openbaar. Ja, dat is waar. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel eens onopgemaakt en in mijn joggingbroek uh, in de uh, buurt superboodschap aan het doen ben. Hoe Laat is dat meestal. <lacht> en, uh, en dan ga ik er gewoon ook vanuit dat ik op dat moment niet de standpunten van de VVD naar voren uh, hoef te brengen. Ja. Toch nog even, mevrouw Keizer. Bent u bang voor het maken van fouten? Ben ik bang voor het maken? Ja. Nee, nee, nee. nee. Weet je, als, waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Een van mijn eerste baantjes was in een heel groot hotelrestaurant. Ik liep met een grote stapel borden. Ik vroeg wat eigenwijs aan de directeur: wat, wat doet u nou als ik deze stapel dure borden laat vallen? Hij zegt: De eerste keer niets, want waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Okay, dus we kunnen ook van nu gewoon nog een fout verwachten. De Ik denk dat daden. dat uh, inherent is aan mensen. Nou, laten we kijken wat we daar uh, in dit uur van kunnen gaan horen. Dit waren in elk geval uh, de kranten van vandaag. Tros Radio 1. Inmiddels is het 10 minuten over 11. U luistert naar Tros Kamerbreed. We hebben aan tafel Edith Schippers van de VVD, Renske Leijten van de SP en Mona Keizer van het CDA. En onze, ons thema vandaag is de gezondheidszorg. Ja, eerst maar eens even uh, de levensstijl van mensen. Laten we dat eens eventjes bij de kop pakken. Um, moet je alles... Nou ja, nee, laat, ik, laat ik het eerst over de technologie hebben in, in de medische zorg. Moet alles wat kan... Tegenwoordig kan er heel veel. Moet dat ook allemaal uitgevoerd kunnen worden, mevrouw Schippers? U als demissionair minister van Volksgezondheid. Nou, ik vind dat je vanuit oogpunt van kwaliteit echt artsen met, in gesprek moet gaan met artsen, maar artsen ook onderling... of alles wel moet wat kan. Dus Ik wat zie wat u toch betreft, heel is dat vaak, niet altijd het geval? Nee, niet alles wat als je moet, geriaters, ook. met name met geriaters, spreekt... dan zeggen die, er wordt heel vaak met mensen... die uh, uh, niet lang meer te leven hebben, eigenlijk geschold. En er wordt nooit de vraag gesteld... doet dit eigenlijk aan, goed aan de kwaliteit van leven... die dan vaak niet zo lang is? Is het dan goed om iemand aan slangen en met spuiten... doodziek in een bed te laten liggen, omdat we het kunnen... Of heeft iemand er dan veel meer aan om bij zijn eigen gezin thuis... nog een rustige paar maanden mee te beleven? En wat zou, wat zou uw voorkeur zijn in deze Ik denk kwestie? dat dat een heel persoonlijke en individuele afweging ja, maar daarom vraag is... Ik het ook aan de spreekkamer moet nemen. Daarom vraag ik, ik het ook ik aan Ik heb u. er zelf ook voor gestaan met mijn stiefvader. Die heeft afgezien van... Uh, verdere behandeling, omdat het ja, een verlenging was... met heel veel uh, misselijk zijn, ziek zijn en niet meer kunnen functioneren. En hij heeft zijn laatste half jaar bij ons in het gezin nog heel fijn kunnen uh, meeleven. Dus en ik vind dat we veel vaker vanuit de kwaliteitsoogpunt... Hè, van die individuele patiënt die mm. vraag moeten stellen. Ja, maar het kan, het kan natuurlijk ook zo zijn dat je vanuit de, de, de levensduurverlenging eigenlijk moet zeggen, behandelen heeft geen zin meer... maar dat de familie of de patiënt zelf zegt, ik wil dat wel. Dus er komt altijd een moment dat iemand misschien een beslissing neemt... die niet gewenst is. Uiteindelijk vind ik dat de arts in goed overleg, uiteraard met de patiënt en de familie, maar de arts kan beoordelen of een bepaalde behandeling eigenlijk zinvol is. En ik vind als een behandeling niet zinvol is en geen meerwaarde heeft, dat je hem ook niet moet geven, want iedere beha behandeling heeft ook altijd belasting van mensen. Ja, mevrouw Keizer, hoe ligt dat voor uw partij? Moet alles wat kan ook gebeuren? Nee, tijdens de lijsttrekkersverkiezingen voor het CDA... heb ik dat uh, debat ook, uh, ook al uh, geopend. En ook toen al gezegd van... ja moet je nou alles doen wat kan? Juist vanuit het oogpunt van kwaliteit van leven. Ja, en dus, uh, endt u het dan ook zo op uh, de oudere mensen... zoals mevrouw Schippers nu net doet? Of geldt dat ook voor andere leeftijdsgroepen? Uh, dat geldt uh, ook uh, voor andere leeftijdsgroepen. Als je terminaal ziek bent dan is de vraag of je een behandeling moet doen die gericht is op, uh, op, op uh, genezing... terwijl dat eigenlijk niet meer kan, of dat je moet kiezen voor palliatieve zorg. En wat blijkt ook uh, in de praktijk... Dan hebben het over pijnbestrijding. Pijnbestrijding, ja, precies. En wat blijkt ook in de praktijk, dat als je dat doet, dat de kwaliteit van leven stijgt... maar dat ook vaak de duur van uh, leven uh, langer is. En uh, dat gesprek moet plaatsvinden tussen arts... Uh, ...patiënt en familie. Ja. En ook voor artsen zijn dat moeilijke gesprekken. Ja, vaak gebeurt dat ook niet, mevrouw Leijten. Dat gesprek tussen arts, patiënt en familie. Nee, dat zou, zo, zou vaker kunnen voorkomen en moeten voorkomen. Ik denk dat we hier allemaal ook wel met elkaar eens zijn dat je eerlijk moet zeggen wat is het gevolg van doorbehandelen. Maar dat is wat anders, dat wij als politiek moeten gaan beslissen dat bepaalde behandelingen niet meer mogen boven een bepaalde leeftijd. Want daar schrik ik wel van terug. Omdat je niet iedereen boven de 80 of boven de 85 gelijk uh, kunt beschouwen. Dus het moet het gesprek zijn in de spreekkamer en uiteindelijk de professionele autonomie van de arts... in goede samenspraak met de patiënt en zijn familie. Ja, maar... En het is dus niet, de politiek kan daar onmogelijk kaders voor maken. Wat u betreft is daar geen leeftijdsgrens aan? Nee. nee. Dus het moet altijd in overleg, er komt toch altijd een moment dat iemand beslist? Jazeker. En wie is dat dan? Dat is uiteindelijk natuurlijk degene die de behandeling uitvoert. De arts. Ja, dat maar dat de geldt patiënt u... kan ook zeggen... De patiënt kan ook zeggen: ik wil de behandeling niet. Ja. En dat is nou juist zo belangrijk dat je dat gesprek goed doet. Kijk, artsen zijn opgeleid om mensen beter te maken en die zullen ook altijd willen proberen om mensen beter te maken. En als het gaat over een meisje van 16 of 17 met ernstige botkanker, leukemie, vinden we allemaal dat we tot het gaatje moeten gaan. Maar waarom niet bij een oma, als de familie dat wel wil? Ik vind dat dat een oneerlijke discussie is als je het op leeftijd gaat voeren. Uh, je moet het echt hebben op: wat is het gevolg? En dat Weten patiënten vaak helemaal ja. niet. De scheidslijn ligt dus niet in leeftijd, wat u betreft. Moet er, ook een, moet er wel een scheidslijn liggen tussen luxe zorg en noodzakelijke zorg, wat u Zeker. betreft? Maar, Zeker. Waar, waar ligt die lijn voor u? Nou, we hebben uh, het College voor Zorgverzekeringen, die kijkt naar wat zijn effectieve behandelingen? Zijn er mogelijk ook behandelingen die goedkoper zijn? Het gaat ook over medicatie. En wat zit er in het basispakket? Ze geven advies aan de politiek. En wij maken uiteindelijk een beslissing wat zit in het basispakket. En ik kan u zeggen dat in ons basispakket echt geen overbodige luxe zit. Nee, is dat zo, mevrouw Schippers? Bijvoorbeeld IVF zit in het basispakket. Is dat overbodige luxe of is dat noodzakelijke zorg? Ja, je kunt zeggen niet van... IVF is uh, uh, vruchtbaarheidsbehandeling. Ja. We hebben, daar, sorry, we hebben daar recent een, een, een nieuwe beleidslijn op vastgelegd... waarin we eigenlijk een, een leeftijdsgrens hebben gesteld... Waarin je op natuurlijke wijze kan zeggen, nou ja, dan neemt je vruchtbaarheid echt dusdanig af. Dat je uh, de kans om ook met IVF nog zwanger te worden, dat die zo klein is geworden. Uh, dat de sector zelf, dus de artsen zelf ook hebben gegeven, hier zou je de grens moeten leggen. Dus ik denk dat, uh, uh, het is natuurlijk zo dat als je geen kinderen kan krijgen, je kan ze met de IVF uh, wel krijgen. Dat er ook sprake is van dat er iets niet functioneert. Wat je blijkbaar kan doen. En dan oplossen. is het noodzakelijke zorg. Maar goed, er zijn ook vrouwen die pas heel laat voor het moederschap kiezen. Bijvoorbeeld omdat ze eerst een carrière of een studie willen doen of zo. Daarvan zou je kunnen zeggen, nou, een beetje luxe natuurlijk, hè. Ja, is het dan er wel ik noodzakelijk? ik denk dat het leven... Kijk, daar gaan we echt een beetje doen. Net hetzelfde wat ik eigenlijk met mevrouw Leijten helemaal eens ben. Leeftijdsgrens is ook zo'n hokjes gebeuren. De ene persoon van 70 is totaal anders dan de andere van 70. En dat vind ik hier ook. De ene komt zijn, zijn liefde van zijn leven gewoon op zijn 37ste tegen... en de andere op zijn 22ste. Ja, maar goed, de vraag dus, is natuurlijk... moeten we daar met z'n allen voor betalen? Ja, maar uiteindelijk, uiteindelijk vind ik uh, dat wij um, als iemand geen kinderen kan krijgen... Um, en wij kunnen dat met IVF uh, uh, beter maken moeten we doen. Maar wat we in het verleden wel hebben gedaan... is daar waar het eigenlijk weinig helpt, boven de 43... daar zijn we gaan doorbehandelingen. Daar hebben we gezegd, laten we een grens trekken. Dus we hebben dat al echt ingeperkt. Mevrouw Keizer, kunt u luxe behandelingen opnoemen... waarvan u vindt dat dat eigenlijk niet meer door ons allemaal betaald zou moeten worden? Nee, dat kan ik hier nu niet uh, ter plaatse. Uh, wat we de komende tijd wel moeten doen... is kijken wat zit er nou allemaal in het uh, basispakket uh, Maar u gaat Want, de volksgezondheid doen, toch, voor uw partij? Dus nee, dat, u weet dat. nee, dat staat nog niet vast. Uh, zoals uh, bij elke partij gaat het ook bij het CDA. Na de verkiezingen kijk je in de fractie... wat zijn de verschillende okay. specialiteiten. Okay, maar u heeft er wel een idee over. Um, het basispakket, uh, dat, dat, dat is heel divers. Ik uh, zit daar nog niet uh, volledig 100% in. Maar ik weet wel dat dat iets is waar we naar moeten kijken... Maar het is ook niet zozeer wat zit er in het basispakket. Het is ook wat stoppen we er elke keer weer bij. Elke keer als er iets nieuws is, wordt dat ook uh, toegevoegd. En dat is ook wel weer begrijpelijk. Want ja, mensen zijn ziek en die moet je beter maken. Maar het ja. is wel een discussie die we moeten voeren. Nou goed, maar maar zouden we het dan toch even over de leefstijl hebben? Want daar gaat het dan natuurlijk ook over. Bijvoorbeeld rokers. Zouden die wat u betreft meer premie moeten gaan betalen? Ik denk dat dat een heilloze weg is. Want uh, dan krijg je vanzelf uh, ook de discussie... Uh, wat betekent dat voor mensen die uh, skiën... Uh, wat betekent dat voor mensen die uh, te zwaar zijn? Ik denk dat dat niet te regelen is. Dus je zult veel meer in moeten zetten. Vegetariërs die geen vlees eten, daardoor misschien gezonder zijn? Ja, nou, precies. Je hebt natuurlijk ook de keerzijde daarvan. Mensen die heel gezond uh, leven. Dat is gewoon niet te regelen. We zullen veel meer moeten inzetten op preventie. Voorkomen dat mensen ziek worden door levensstijl. Ja, Levensstijl aanpassen, mevrouw Leijten, daar bent u voor? Jazeker, maar dat is wat anders dan dat je zegt, u moet anders gaan leven. Ik denk dat heel veel mensen um, best gezond willen leven, maar vaak niet weten hoe. We hebben sociaal-economische gezondheidsverschillen in ons land. En dat betekent dat iemand met een lage opleiding en daarmee een lager salaris meestal, zeven jaar korter leeft. En dat heeft alles te maken met woonomstandigheden, werkomstandigheden, maar ook leefomstandigheden. Uh, leefomstandigheden. En het lijkt mij echt noodzakelijk... dat wij zorgen dat die sociaal-economisch gezondheidsverschillen kleiner worden. En dat kun je dus doen door jonge moeders en vaders... op het consultatiebureau al goed bij te brengen... wat het betekent om goede voeding aan hun te geven. Beter voor te lichten dus. En daarmee misschien ook wel een gedragsbeïnvloeding te doen. Mevrouw Schippers, bent u daarvoor Gedragsbeïnvloeding en ja, daar dan ook de financiële consequenties wij, van krijgen? Waar we extra geld voor uit hebben getrokken de afgelopen kabinetsperiode... is die buurtsportcoach... Die wordt ingezet voor die gezinnen waar sporten eigenlijk helemaal niet in de in in gangbare normale levensstijl zit. Uh, waar je ziet dat weinig gesport wordt. Dat is uh, niet alleen achterstandswijken, maar ook dorpen. Uh, en je ziet dat daar, als je daar een buurtsportcoach neerzet... die of op het schoolplein direct aan school met die kinderen gaat sporten die uh, als de kinderen op school zitten de moeders meeneemt uh, voor het hardloopclubje. Uh, en die in het verzorgingshuis kijkt hoe de, uh, de ouderen nog in beweging zijn uh, te krijgen. Uh, dat, ga, die, die aantal, dat aantal gaan we verdrievoudigen. He, we zitten nu op ruim duizend mm -hmm. en we willen uiteindelijk drieduizend van die buurtsportcoaches. Maar goed, u bent ook de minister geweest die bijvoorbeeld het rookverbod in de cafés... Uh, weer een kopje kleiner heeft gemaakt. Want daarvan zei u van nou dat moeten we allemaal niet hebben. Dat is allemaal inmenging in het privéleven. Van ja, mensen. niet in alle cafés. En nee, die kleine we hebben cafés. eigenlijk in de wet staan dat je een werknemer... En moet beschermen tegen rook. Daar ben ik een groot voorstander van. Maar goed, u heeft daarmee een weer In die cafés mogelijk heb je gemaakt. geen werknemers. Uh, daar staat dus alleen de kroegbaas, die bepaalt dan: wordt hier gerookt of niet. En er staat een bordje bij de deur. Hier wordt gerookt, dus iedereen die dan binnenstapt, kan ook weten of die rookt. Ja, Want anders uh, mogen mensen blijven roken. Wat uh, ik tegelijkertijd heb gedaan, is die cafés waar wel gerookt wordt, maar waar het niet mag, de, de boetes verdrievoudigd. En wat ik ook heb gedaan, is op scholen veel meer voorlichting gegeven, voornamelijk via social media voorlichtingscampagnes opgestart... Uh, om kinderen bewust te maken van de gevaren van rook. Want ja, je kunt beter voorkomen dan genezen. Ja, maar is het zo dat uh, uh, mensen zelf verantwoordelijk zijn... wanneer zij zich qua hun gezondheid slecht gedragen... dat ze daar ook uh, dan maar meer voor moeten betalen als ze ziek zijn? Nou, mensen hebben daar de consequenties van. Want als je rookt, dan is de kans dat jij ziek wordt... Veel groter dan als je niet Ja, maar dan hidrood. betalen we allemaal aan mee. Dus dan heb jij de gezondheidsgevolgen, die draag je ook zelf. Ja, maar het gaat nu even om de financiële gevolgen. Ja, ik ben daar absoluut, um, um, misschien is dat bekend, maar ik ben er echt een ontzettend groot tegenstander van. Gaan we dan een soort controlepolitie doen? Mm. Van nee, ik ben echt wel gestopt, dus ik mag een lagere premie. En gaan we dan mensen keuren? We hebben nou juist een solidaire ziektekostenverzekering waar we mensen niet keuren. En waar we niet kijken hoe je stand van je longen is... of hoeveel premie je moet betalen. Dus ik, dat is een heilloze weg, moeten we echt nooit aan beginnen. Nou, U laat het nu vallen. We hebben een, soli een solidaire ziektekostenverzekering. Maar we hebben wel een stelsel wat enorm onder drukzaakt. De, de, de kosten die reizen de pan uit en er moet over nagedacht worden... Mevrouw Keijzer zei het al, we moeten er naar kijken, maar er wordt al jaren naar gekeken, dat er iets moet gaan veranderen. Waar staan wij over vijf jaar uh, qua gezondheidszorg? Welke zaken zullen wij niet meer uh, vergoed uh, kunnen krijgen? Kunt u daar eens een beeld van geven, mevrouw Schippers? Nou, wat de VVD betreft, dan zie je dat de ziekenhuiszorg en de huisartsenzorg die wij in Nederland hebben, eigenlijk internationaal de top staat. In ieder rang vergelijkingslijstjes over kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid staan wij echt helemaal bovenaan. Maar daar zo mogen kan we het niet blijven. Maar zo kan het niet blijven en wij kunnen we... het niet meer betalen. Nou, we zijn daar trots op en we zien ook dat de uitgaven aan die zorg eigenlijk redelijk op het Europees gemiddelde ligt. En waar ja. is dat nou niet het geval? Dat is in de oudere zorg. Daar zien we dat wij Drie keer zoveel betalen als Duitsland. Twee keer zoveel als Frankrijk. En wat we tegelijkertijd zien... is dat heel veel mensen die er gebruik van maken... ontevreden zijn over de kwaliteit. Hoe vaak horen we niet... over dat er in de ouderenzorg geklaagd wordt... wat er geleverd wordt, hoe mensen behandeld worden. Daar moeten we echt... het anders aanpakken... om te zorgen dat die kwaliteit omhoog gaat... en die kosten naar beneden. Ja, maar Het gaat natuurlijk om het idee... gewoon om te begrijpen, als wij naar u luisteren... wat straks anders zal zijn. Wat wij misschien zelf moeten gaan betalen. Want het kan niet zo zijn dat de overheid het blijft betalen allemaal. Noem nou, eens een paar nee, concrete dingen. Maar ik probeer dingen. dus ook te concreten. Want de zorg is zo'n heel groot ja. ding. Van ziekenhuizen ja, tot maken. Ja, maar ouders. laten we het dan ook wat kleiner maken. Want bijvoorbeeld ja. vijf jaar geleden riep Hans Hille die rollator moet uit het basispakket. Ja. Iedereen viel toen over hem heen. Dat was ondenkbaar. Inmiddels vindt iedereen dat heel gewoon. Wat is er nu wat uit het pakket zou kunnen, waarvan we nu zeggen... Nou, dat, dat, dat, dat zou eigenlijk nog niet kunnen. Maar misschien nou, vinden we dat over vijf vindt, jaar wel heel gewoon. Niet iedereen vindt het gewoon dat er later eruit gaat. Ik wel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 echt op de schop. Ja, Renske Leijten daarover. Ja, er wordt veel gesproken hè, over die algemene wet bijzondere ziektekosten. En dan wordt er telkens gezegd dat het is onbetaalbaar is. Maar er is wel een onderdeel in de discussie... die dan telkens eigenlijk uh, ter, niet ter sprake komt. Paars heeft in uh, de, ja, eind jaren 90 besloten... dat de premie die we allemaal via onze belastingen betalen aan de AWBZ... niet meer voor 100% naar de AWBZ gaan. Dat betekent dus dat dat wat wij betalen, wat wij denken te betalen, eerst wordt afgeroomd. Het is ongeveer 300 euro per maand hè, wat we ja, betalen wordt, aan de, de AWBZ. Er zou ongeveer, als je dat doorrekent, zo'n 30 miljard moeten binnenkomen voor de AWBZ. Maar uiteindelijk gaat er in dat fonds zo ongeveer maar 13 miljard in. Er wordt nog wat gecompenseerd. Eigenlijk kun je zeggen dat sinds die tijd er zo'n 8 tot 10 miljard per jaar van die premie naar andere dingen gaat. Dus u zegt dat is een eigenlijk... politieke keuze geweest. Dat heb ik in de afgelopen tijd ook helemaal uitgediscussieerd... met staatssecretaris Veldhuizen van Zanten en met uh, minister De Jager. Maar die politieke keuze zouden we ook kunnen verschuiven. Dat we zeggen, we gaan in de komende vijf tot tien jaar zorgen... dat die premie weer voor 100% procent naar die zorg gaat. En dan hebben we helemaal geen financieel probleem. Geef het maar uit aan waar het voor bedoeld is. Ja, dat, dat is wat u daarmee zegt. Maar er is wel een hoop te veranderen in de AWBZ. Ja, mevrouw Keizer, als u... Uh, even heel kort een aantal jaren vooruitkijk... waar zullen wij dan afscheid van moeten nemen in het pakket... en zelf verantwoordelijk voor moeten worden? Ik vind dat mevrouw Leijten veel te veel een systeemdiscussie aan het voeren is. We moeten kijken naar hoe is die AWBZ-zorg en die ouderenzorg ingericht. En maar het dat... aantal rapporten, daar kun je bibliotheken mee vullen. Dus ja. geef eens een aantal voorbeelden... van waar wij straks als, als solidaire verzekerden... Afscheid van moeten nemen en zelf verder. Uh, de, er moeten dingen veranderen in de zorg. Ik was een tijdje geleden in een uh, verpleeghuis en daar zaten twee verpleegkundigen naast een uh, kast van een meter of drie gevuld met ordners uh, papieren in te vullen. Nou, die meiden zijn de zorg ingegaan om voor oude mensen te zorgen, nee. niet om papieren in te vullen. Dat is iets wat uh, moet veranderen. Okay. En ook als je kijkt naar de, uh, de zorgzwaartepakketten, dus de zwaardere uh, verpleeghuiszorg en de minder zware. Zorg maar dat de eenvoudige zorg thuis geleverd kan efficiency, worden. Efficiëntie, daar heeft u het over. En daarmee nee, is het... ik heb het niet over efficiëntie, want dat vind ik ook zo'n systeemdiscussie. Ik heb het terug over, over terug naar waarom mensen in de zorg zijn gegaan. Namelijk om voor maar, oudere mensen te zorgen. Doen wat wel, we moeten ik doen. Ik heb er wel een vraag bij. Want het CDA zegt telkens we moeten kijken naar waar de AWBZ voor bedoeld was. En bedoelt het CDA dan dat de ouderenzorg in de toekomst zelf betaald zou moeten worden? Of zegt u nee, dat blijven we met z'n allen regelen en dan moet het beter. Dat ben ik helemaal met u eens. We moeten af van die bureaucratie, veel meer mensen aan het bed. Maar blijft de ouderenzorg iets wat we met z'n allen dragen? Of zegt u nee, dat is in de toekomst eigen verantwoordelijkheid? Kort antwoord, dat zou wel mevrouw goed Kijzen. zijn als we dat weten. Met elkaar zijn we daarvoor verantwoordelijk, maar dat is niet eindeloos. Dat kan ook niet, want daar waar mevrouw Leijten namens de SP zegt... er hoeft in de zorg niks te veranderen, want dat kunnen we met elkaar financieel blijven dragen... denk ik dat dat de kiezer een rad voor ogen draaien is. Want het wordt uiteindelijk onbetaalbaar. Het gaat op een gegeven moment naar de helft van onze inkomens. Waar gaan we dan nog de sociale zekerheid van betalen, de wegen van betalen... Okay. onderwijs van betalen, dat okay. kost ook geld. Goed, we hebben nog een half uur om over door te praten en daarmee is het twee minuten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 Ja, dat was de bel. Uh, niet omdat er fire is, zoals sommigen zeggen. Dat misschien uit Volty Towers kunnen herinneren. Maar omdat we even een tussenvraag hebben. En u hoorde net de nieuwe bondcoach, Louis van Gaal, over het verloren EK. Nou, Spelers zijn helden, ze verdienen miljoenen. Ze leggen geen verantwoordelijkheid af als ze verliezen. En clubs krijgen ook miljoenen overheidssteun. En laat het nou zo zijn, heel toevallig, mevrouw Schippers... dat vandaag de Telegraaf opent met een groot verhaal... Um, over uh, subsidie die de gemeente Utrecht heeft gegeven... om FC Utrecht overeind te houden. En heeft dat stadion uh, opgekocht. Nou, ik ga al die details niet noemen. De toenmalige wethouder van de partij van de Arbeid Spekman... was daar overigens voor verantwoordelijk. Maar waar het wel om gaat, is dat uw partij vooral pleit... Over, uh, voor marktwerking, eigen verantwoordelijkheid. Uh, er wordt door de overheid, via gemeentes... waanzinnig veel geld aan het betaalde voetbal gegeven. Kan dat wel zo door blijven gaan?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 Want er wordt veel verdiend in de voetbal. U zei het zelf al, spelers verdienen genoeg. Nou, Als die iets minder verdienen, hebben ze ook nog geld voor een stadion, zou ik zeggen. Wat we wel goed moeten regelen in het voetbal is dat jonge talentjes die gescout worden... dat we daar goede regels voor hebben, dat als het talentje nou net geen talent blijkt te zijn... Hè, dat we dan uh, daarna ook nog een leven uh, daarvoor is. Dus daar bemoeien wij ons wel ja. uh, met voetbal. Maar ik vind uh, al dat steun uh, van gemeenten en anderen uh, aan die voetbalstadions... daar ben ik echt een uh, nee. van tegen.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 En het oproepen aan gemeentes van geld geven om betaalde organisaties, voetbalorganisaties over. Aan betaalden. gemeentebesturen, maar ook aan gemeenteraden, alsjeblieft. Ook waar, waar de VVD doen. in zit. Waar iedereen in zit, niet meer doen. Duidelijk. Half twaalf precies. We gaan verder over de zorgcrisis. Oud-minister Klink heeft uh, in zijn vorige week uitgekomen rapport... Uh, het echt een dreigende zorgcrisis genoemd. Hij vergeleek het zelfs met de huidige financiële crisis. Uh, de, die analyse die hij daarin gaf, u heeft het ongetwijfeld gelezen, mevrouw Keijzer. Bent u het eens daarmee? Is het inderdaad een dreigende zorgcrisis waar we in zijn beland? Ik heb een paar minuten geleden daar ook iets over gezegd. Als we, niet, als we niet iets doen met elkaar, dan op een gegeven moment eet zoals minister Jan Kees de jager dat gezegd heeft, de zorg de begroting op. En we vinden ook zaken als sociale zekerheid, onderwijs, wegen, vinden we ook belangrijk en is nodig om geld voor over te houden. Ja, nou zegt het, het rapport klinkt dat de kosten van de zorg vooral stijgen als gevolg van overbehandeling. Er gebeurt gewoon te veel. Vergrijzing waar we allemaal tot nu toe de schuld aan hebben gegeven, is misschien maar 15 procent daarvan. Overbehandeling, er gebeurt gewoon veel te veel. Zegt u daarop? Uh, ik denk dat uh, de analyse die in dat rapport staat, dat die klopt. Het, is, uh, het, het, heeft, het, het heeft te maken met een aantal zaken. De stijgende zorgkosten heeft voor een klein gedeelte te maken... Met, met het feit dat we veel meer ouderen hebben. En in de laatste jaren van je leven uh, consumeer je de meeste zorg. Het heeft uh, te maken met het feit dat we veel meer chronisch zieken hebben... Uh, of door levensstijl of doordat ze genezen zijn... waar natuurlijk ook veel kosten mee gepaard gaan. En met het feit dat we uh, uh, de zorg uh, betalen via de hoeveelheid... Uh, behandelingen die er gedaan worden. Ja. Nou, het CDA heeft ook voorgesteld... om op termijn te komen naar, naar een ander systeem. Namelijk dat uiteindelijk de kwaliteit uh, bepaalt... of uh, een behandeling uh, gefinancierd wordt. En dat is overigens niet iets... wat we van vandaag of morgen geregeld hebben. Ja, maar de overbehandeling, waar Klink het over heeft... dat gaat over dubbele dingen doen, hè? Iemand gaat naar een ziekenhuis voor een bloedonderzoekje... maar komt dan weer bij een andere dokter... die wil weer een bloedonderzoekje... Ja. terwijl die uitslagen lang bekend zijn. Dat is wat zijn. ik bedoel, dat je... Uh, gefinancierd wordt op de hoeveelheid uitvoeringen die je doet. Ja, en dat is een verkeerd systeem, mevrouw Schippers. Nou, ik vond het wel een mooi rapport van minister Klink... omdat maar... ik natuurlijk de afgelopen uh, uh, periode... met vier grote sectoren in de gezondheidszorg... Uh, convenanten heb gesloten, waaronder dus ook met de ziekenhuiszorg... waarvan ik heb gezegd, jongens, die groei moet echt gedempt worden. Die kan met een derde hebben we die nu uh, teruggebracht uh, voor uh, dit jaar... bij de geestelijke gezondheidszorg voor de helft... En dat wil ik niet met wachtlijsten. Dat wil ik doordat jullie dingen niet dubbel doen. Dat jullie geen behandelingen geven die niet nodig zijn. En is het geslaagd, vindt u? Nou, ze zijn er nu druk mee bezig, de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars. Dus uh, wij hebben die, die afspraak gemaakt. En uh, daar zit dus... Want de vraag is, hoe krijg je dan die winst uit dat systeem? Dat men het niet doet... Nou ja, daar hebben wij dus maatregelen opgenomen... zodat we ook daadwerkelijk minder behandelingen krijgen. Daar wordt de zorg kwalitatief niks minder van, eerder beter van. En eh, dat wij dus ook daarmee de groeimatige, maar zonder wachtlijsten. Renske Leiter werkt het? Nou, dat moeten we nog maar zien. Op dit moment hebben ziekenhuizen grote ruzie met zorgverzekeraars om goede contracten af te sluiten. Wordt er veel zorg verleend die nog niet betaald is. En we gaan toch ook toe naar een stelsel dat de zorgverzekeraar gaat besluiten waar je zorg krijgt. Want dat is daarvan ook het gevolg. Nee, kijk wat... Uh, in het rapport van Klink heel goed wordt geconstateerd. Namelijk dat sinds we de artsen hebben gezegd... we betalen je voor wat je doet, dus ga maar lekker meer doen. Is het gevolg geweest? Dan moet je de artsen eigenlijk niet schuld van geven. Dat zit in hoe we het doen. Als we afspreken dat er een budget is per regio... wat voldoende is op de zorgvraag vastgesteld. Dat regelen ze ook zo in de Scandinavische landen. Waarbij ziekenhuizen veel afspraken maken met huisartsen. Uh, met thuiszorg in de wijk. Uh, dan haal je de... Um, de prikkel mix. om meer te doen? Ja, dan haal je, haal je eigenlijk de aansporing om maar meer te gaan doen, haal je weg. Want wat Klink heeft gesignaleerd, heeft ook het, uh, cultureel, uh, of het Centraal Planbureau al eerder uh, gesignaleerd. Die heeft gezegd, door de marktwerking, want dat is feitelijk het hmm. systeem... is er meer per patiënt... Uh, gedaan in de afgelopen jaren, zonder dat we weten of dat ook beter is. Ja. En de arts, ja, die wordt nu gewoon betaald voor wat hij doet. Me, mevrouw Keijzer, toch nog even. Hè. Ik, ik proef dat ook bij u alle drie hier aan, uh, aan tafel. Er is sprake van een zorgcrisis. Er is sprake van het feit dat er te veel wordt uitgegeven. Dat we ons dat eigenlijk niet meer kunnen veroorloven over een aantal jaar. En dat we er daar moeten kijken en dat we er iets aan moeten doen. En de minister, uh, al zegt de missionaire minister, we zijn al nou, uh, behoorlijk bezig. Maar wat gaat er nou echt? voor mensen gewoon concreet veranderen. Wordt de premie bijvoorbeeld duurder? Hoe moet ik mij dat voorstellen? Nou, als we niets doen, doen met elkaar, dan stijgen de kosten zo... dat we uiteindelijk ook allemaal meer maar moeten schets, gaan betalen. Schets, schets eens een beeld van wat er dan concreet gaat veranderen. Merk ik dat aan de premie die ik moet betalen... Hoe... Waar kiest u voor nou, als CDA? Waar, waar wij voor kiezen is zorgen dat bijvoorbeeld de schotten tussen de eerste lijns, dus als de huisarts, en de visio en, en, en de eenvoudige psych psychologische hulp en de tweede lijn zorg, ziekenhuizen, dat daar de financiële schotten tussen verdwijnen. Zodat ook niet meer die prikkel erin zit om uh, dubbel te declareren... of het ingewikkeld te maken voor mensen. Dat, dat is een voorbeeld. dat beïnvloedt mijn premie verder niet, begrijp ik. Nee, maar daardoor maak je het wel uh, effectiever in de zorg. Dus het is een combinatie van verschillende zaken. We moeten kijken naar het basispakket. We moeten kijken uh, hoe het in de zorg geregeld is. Heel veel geld gaat verloren in bureaucratie en regels. Maar dan er dat... grote keuzes gemaakt worden ja. om aan deze grote zorgcrisis een ja. eind te maken. Ja. Ja. Ja. En... Nou, ik ben wel heel blij dat het CDA dit zegt. En uh, feitelijk doet de minister het nu ook al. Hè. Je zegt, als je het maximaal maar laat van doe de verrichtingen maar en verdien maar... dan is, wordt het onbetaalbaar. Um, en het CDA zegt nu ook, er zou betere afspraken moeten maken. Wij hebben een voorstel gedaan dat huisartsen meer in de centrale rol komen. Dat ze ook meer gaan doen. Daar hebben we uitgebreid over gediscussieerd met minister Schippers. Um, Zij heeft tegen ons gezegd, het kan heel goed. Ik kies er alleen niet voor. Uh, en wij zouden willen dat ons voorstel is vooral om dus de marktwerking en de concurrentie weg te halen... waardoor patiënten misschien ook te lang bij een bepaalde arts blijven zitten. Even kort de reactie van Schipkens daar. Nou ja, de huisartsen, daar heb ik uh, juist een uh, confidant mee gesproken... waarin zij meer gaan doen en dus ook harder mogen groeien dan de rest van de... zorg dat die is ook goed hè. We hebben heel veel dingen bij de huisarts weggehaald. Maar kijk, het alternatief waar de SP mee komt is budgettering. En budgettering is niet een nieuw systeem wat nergens is uitgeprobeerd. We hebben het in Nederland gehad, toen hadden we wachtlijsten... Dat betekent dat iemand met een gewoon inkomen op een wachtlijst staat... en iemand met een hoog inkomen in Spanje zijn heup kan laten e opereren. Maar we zien het ook in andere landen. Hè? We zien het in Canada, in Groot-Brittannië... Als jij artsen- en loondienst neemt, als jij gaat budgetteren op regionaal niveau... als jij dus eigenlijk het aanbod als overheid gaat beheersen, dan krijg je wachtlijsten. En ik vind voor een solidaire samenleving waarin je vraagt van mensen om premie te betalen... dat als ze dan zorg nodig hebben, dat ze dan op een wachtlijst moeten komen te staan... Ik begrijp niet van de SP, en dat zou ik ook willen vragen... dat als je nou een systeem hebt wat internationaal zo goed scoort... en gemiddeld duur is, dat je dan zo'n socialistisch experiment aan wil... waarbij je eigenlijk de zorg alleen maar minder maakt. Socialistisch experiment, mevrouw Leijten? Nou, dit wordt in gewoon die Scandinavische landen goed gedaan. Kijk, als je goed onderzoek doet naar de zorgbehoeften... die je heel goed kunt meten onder de bevolking... naar aanleiding van hoe oud mensen zijn, uh, wat hun aanleg is voor ziekte... dat is 85 procent, dan hoeft het niet te leiden tot wachtlijsten. Want wachtlijsten kunnen in ieder stelsel... Komen. De wachtlijsten zijn nu ook helemaal niet weg. Die zijn er nog steeds. Soms dan worden ze verdoezeld omdat je ergens anders wordt geholpen. Het heeft alles mee te maken met is er beschikbare geld wat je hebt voor zorg? Wordt dat besteed aan de zorg? En ik denk echt dat als je een stelsel hebt waarbij je de marktwerking uitschakelt... en bijvoorbeeld ook niet overgaat op winstuitkeringen voor ziekenhuizen... dat je veel beter kunt regelen dat het vele geld dat we hebben in de zorg... ook terechtkomt hm. bij de zorg. Want Weet is eigenlijk, eigenlijk wel iets. wat het allemaal kost... I Vraag ik me wel eens af, weten wij burgers eigenlijk wel allemaal wat het kost? Mevrouw Keizer, weet u bijvoorbeeld wat het kost het om een röntgenfoto te laten maken? Nee, en dat is ook waarom mensen geïnformeerd moeten worden. Dus ook de rekening moeten te zien krijgen, zodat je inzicht krijgt in dus wat het alle allemaal Dus alle patiënten kost. krijgen straks een rekening te zien. thuis. Ja, Zou u het, daarvoor uh, pleiten? Ja, ja, zeker. Dat is wel extra administratieve en bureaucratische omslompheid. Ja, dat, dat klopt. Dat dus klopt. toch weer een multi-mapje of een ordnaar extra. Nou, dat, ik denk dat dat wel meevalt in de huidige tijd, is dat zo te regelen met een druk op de knop. Maar dat maakt wel duidelijk wat het kost. En wat moet het effect dan zijn dat ik me doodschrik? Dat u... Nee, ik heb liever dat u uh, blijft uh, leven. Ik vind u een buitengewoon aardig man. Ja, Het is op de radio niet uh, te zien. Nee, dank u. Maar uh, dat uh, zeker, uh, is zeker zo. Maar zodat mensen inzicht krijgen in wat het kost. Dat als je bij een arts komt en die vraagt je terug voor een nakontrole... waarbij je zelf denkt van ja, moet dat nou? En je vervolgens ook ziet wat het kost. Dat je ook voor jezelf de afweging maakt. Nou, dat lijkt mij niet nodig. Okay. Maar het is toch Goed. ook heel gek dat u dat een administratieve lasten uh, noemt. Want no. u krijgt voor alles een rekening in het leven. Dus nou, best nog één bij. U betaalt ook geld aan de zorg. En als u daar dan een refo krijgt, zegt u het is een administratieve last. U bent er eigenlijk ook wel voor, mevrouw Schippers. Nou, verzekeraars... Mensen moeten het gewoon allemaal weten ik wat ik het kost. Ik heb tegen verzekeraars gezegd, als u het niet regelt, gaan we het wettelijk regelen. Maar... Het is toch normaal dat je weet... Kijk, als ik de keuze heb voor een huisartsenpost... en niet met die sneevinger direct door naar de spoedeisende hulp... is het toch goed dat ik weet hoeveel duurder de spoedeisende hulp eigenlijk is. Mensen leiden tot slot. Nou ja, kijk, ik vind dat je wel degelijk de, het gesprek aan kunt gaan van ga niet te snel naar de spoedeisende hulp als je ook naar de huisarts kan. Die is heel vaak niet bereikbaar en laten we dat ook niet vergeten. Maar... De patiëntenrekening sturen is ook een beetje van weet u wel hoeveel het kost. Is er niet zo, en de patiënt krijgt in de, in de laatste tijd al zo vaak de schuld van de kostenstijging. Mm. Als ik naar de dokter ga en die zegt dat ik een behandeling nodig heb, dan ga ik ervan uit dat dat klopt. En ik heb geen invloed op die prijs. Mm. Dus hoezo moet ik dan geconfronteerd worden okay. met die kosten? Ik betaal ook al gewoon mijn zorgpremie. Die verschillen zijn duidelijk. En daarmee is het tien minuten over half twaalf. Je kunt het allemaal uh, uh, zo scherp maken als het is. Ik heb die vraag gekregen van, van als ze nou beginnen te dreigen met die boete. Dan moet je niet gaan betalen, dan moet je die strijd aangaan. gaan. Dan moet je strijd aangaan gaan met Brussel, dat die regels niet belangrijk zijn maar de mensen. Ja, daar hoorden we natuurlijk SP-leider Emiel Roemer. Die zei donderdagochtend in het FD over My Dead Body... dat hij een boete zou willen betalen... als het begrotingstekort van Nederland boven de 3% uitkomt. Uh, mevrouw Leijten, dat hij dat gezegd heeft, was niet echt nieuw. Hè, want hij staat daar al heel lang voor. Het staat ook gewoon in uw, uh, in uw verkiezingsprogramma... dat u het niet eens bent met die 3%. Uh, maar ja, hij is er later op teruggekomen. Hoe erg is dat, zo'n campagnefout? Volgens mij is hij er niet op teruggekomen. Hij uh, nou, heeft er hebben... wel op teruggekomen? Kijk, er is... In de afgelopen jaren regelmatig hebben landen de 3%-norm overschreden. Duitsland, Frankrijk ook regelmatig. Er is nog nooit een boete uitgedeeld. En wat Emile Roemer heeft gezegd, is dat als er een boete komt... dan zullen wij hem niet betalen. Maar de discussie in Brussel aangaan over de regels... Ja, die nu de begroting beknellen. Na de hand heeft hij wel gezegd, natuurlijk, er moet nog heel wat water door de Maas. Maar uiteindelijk natuurlijk moeten wij hem dan ook betalen. Ik kan me, dus niet, voor... Ik kan me niet voorstellen dat er politieke partijen zijn... in die zo'n boete, die voor het eerst dan wordt gegeven aan ons land... zomaar zouden betalen. Iedereen zou dat nou, dus betalen. Het is gewoon jaar. afgesproken in verdragen en afspraken binnen de Europese Unie. Hij is nog nooit uitgedeeld. En Frankrijk en Duitsland hebben in de eerste jaren van de euro... echt jaar op jaar op jaar de 3 norm overschreden. Ik denk dat het goed, een goed dat... signaal is geweest, ook van Emiel... dat de bangmakerij, die ook in deze politieke tijd hoogtij viert als we niet bezuinigen, dan krijgen we een boete, dat dat ook wel meevalt. Dus het leek dat hij erop terugkwam, maar hij vindt het nog steeds. Tuurlijk, en ik kan me echt niet voorstellen... dat andere politieke partijen zich zomaar neerleggen bij een boete... als die voor het eerst wordt uitgedeeld, terwijl andere landen nooit een moeten. Dus hebben Dus hij gehad. moet eigenlijk weer terugnemen dat wat hij eerder terugnam? Ik heb dat niet zo gehoord... Het lijkt mij goed dat die discussie die in Brussel volop gevoerd wordt, ook in Nederland aankomt. Want in Brussel wordt er al lang gesproken over hoe gaan we om met de overschrijding van die 3%. De Franse minister-president heeft ook gezegd, we moeten daar van af. En hier in Nederland vindt de politieke ja, bangmakerij plaats. Dat we, als we niet bezuinigen, zo hard bezuinigen, dat we dan een boete zouden krijgen. En ik denk dat dat goed is om ook te zeggen dat het zo'n vaart niet zal lopen. Het zal zo'n vaart niet lopen. Goed, we hebben het over uh, de gezondheidszorg hier aan tafel. We hebben het gehad over stelselwijzigingen. Die hebben we trouwens ook gehad, die stelselwijziging. De marktwerking is uh, ingevoerd. Uh, het, het hele idee was, de prijzen zouden dalen door de concurrentie, door de marktwerking. Maar artsen en zorginstellingen worden nu per verrichting betaald. U noemde het zojuist zelf, want daardoor zijn dus die zorgkosten niet gedaald. Mevrouw Schippers, moet je, zo, moet je nou toch niet gewoon constateren... die hele marktwerking is eigenlijk mislukt? Nou, ik vind marktwerking een absolute ridicule term voor de gezondheidszorg. We hebben een stelsel waarin een bijstandsmoeder met een heel laag inkomen dus, die de pech heeft om een hele dure ziekte te krijgen, de beste zorg van de wereld kan krijgen hier in Nederland. We hebben een acceptatieplicht voor verzekeraars die jong en oud voor dezelfde premie accepteert en achter de deur die verliezen en die winsten met elkaar deelt. Ik heb dat nog nooit op een markt gezien. En ik heb de afgelopen jaren niet anders gedaan dan convenanten gesloten met de sector over wat gaan jullie doen tegen welke prijs en in hoeveel en voor welke kwaliteit. Nou, ik weet niet welke markt dat gebeurt. De zorg is geen markt. Zal die ook nooit worden. Wat we wel hebben gedaan is een systeem waarin je als je het nou niet naar je zin hebt in een ziekenhuis als je denkt, dit ziekenhuis dat uh, behandelt mij slecht dat je weg kan naar een ander ziekenhuis en dat het dus voor ziekenhuizen belangrijk is dat je goede kwaliteit levert en dat je dat ook zichtbaar maakt Dat omdat... moet je wel vragen aan je ziektekostenverzekeraar als die zegt, nee, je moet daar blijven we hebben geen contact met een ander ziekenhuis Dan kan dat toch niet? Nou, als je ziet tot nu toe heeft de zieken, hebben de ziekenhuizen eigenlijk met iedereen contracten afgesloten. Daar zie je dat het systeem uh, nog wel uh, wat uh, peper kan gebruiken... en nog niet goed werkt. Het mag nog strenger, wat u betreft. Ik zeg dat het systeem ook nog helemaal niet perfect is. Ik zeg alleen dat de resultaten tot nu toe niet tegenvallen. Mevrouw Leijten, die, die marktwerking, daar is eigenlijk in de gezondheidszorg... in die zin geen sprake van, zegt de demissionaire minister. Nou, Je hoeft maar ergens te komen in de gezondheidszorg. En uh, professionals die verzuchten zich... Was het maar afgelopen met de marktwerking. He, door marktwerking kunnen ze niet samenwerken, zitten de Nederlandse mededingingsautoriteiten ze achter de broek. Uh, door marktwerking zie je gewoon dat die kosten enorm stijgen. He, de stijging in die sector waar de prijzen vrij te onderhandeling zijn gegeven zijn, uh, is enorm gestegen. Veel harder gestegen dan daar waar we het hebben geregelerd. Dat is echt onjuist, ja, echt onjuist. Het is aantoonbaar zelfs... gedaald de prijzen ja. per verbij, zelfs, zelfs in het segment. Uh, waar men zelf de prijzen niet mag vaststellen, zie je dat de prijzen toch onder het maximumniveau zijn gezakt. Prijzen ze... zijn gedaald, mevrouw En Dan schieten we er toch allemaal wat mee de op. Groe de groei van het segment waarin je dus vrij kan onderhandelen... waarin de marktwerking is, is met 8 tot 9 procent ge gestegen. Dat heeft te maken ook met nee. omzetstijging. Maar je ziet ook dat de productprijs harder stijgt. Dit is een rapport van begin deze zomer van Kiwa. Er zijn veel rapporten in de zorg. Daar ja. wordt iedereen altijd ja. ook een beetje moe van. Wij worden van, daar ook een beetje wel. duizelig van, moet maar ik eerlijk zeggen. Ik, weet u, Ik zit hier op de hoek van de bibliotheek en ik zie de tram voorbij. En er wordt reclame gemaakt voor een oudere zorginstelling. Waar ik een paar weken geleden was. En die reclame op die tram kost natuurlijk geld. Maar ik was daar bij, tijdens een nachtdienst. En er staat dus één verzorgende op vijftig bewoners. En de marktwerking laat en dus de concurrentie en het oppoetsen van je imago. Legt dus gewoon verkeerde prioriteiten. Ja. Want ik zou liever hebben dat er geen reclame wordt gemaakt op die tram. Maar dat er een extra verzorgende bij is in de nacht. En dit we daar... zien we in ziekenhuizen ook. En zorgverzekeraars ook. Zorgverzekeraars maken winst. 620 miljoen op jaarbasis. En onze premie blijft maar stijgen. Mona Keizer zegt veel te makkelijk. Het is veel te makkelijk om zo'n vergelijking te maken. Volgens mij is het veel eerder wat ik net ook al zei. Zorg dat die verpleegkundigen weer kunnen doen voordat ze in de zorg zijn gegaan. Doe aan Ik geloof niet dat mevrouw Lees daar tegen blijft. Ze maakt een verbinding tussen twee zaken die wel in een verwijderde verband met elkaar te maken hebben. Maar het raakt de essentie niet. Waar dit over gaat, is dat mevrouw Leijten steeds doet alsof er marktwerking is. Mevrouw Schippers heeft prachtig net uiteengezet hoe dat zit. Blijkbaar is dat ook in de hoofden van verpleegkundigen... Uh, sommige verpleegkundigen geland. Want als ik verpleegkundige spreek, gaat het veel meer over alle regels... waar ze last uh, van hebben maar, dan ja, hierdoor. Want verrichtingen, de prijs van verrichtingen is gedaald. Waarom geven we meer geld uit? Omdat er veel meer verrichtingen gedaan worden. Maar klopt het dat, uh, uh, althans artsen hebben ons dat uh, verteld... specialisten in ziekenhuizen, dat uh, de ziektekostenverzekeraar steeds meer... Uh, de wijze van verrichtingen en het aantal van verrichtingen. Kortom, steeds meer de dienst uitmaken in een ziekenhuis. Ja, het risico wat je kijk omdat het, het het is geen markt, het is geen marktwerking en de overheid gaat er nog ja, over en de zorgverzekeraars die proberen uh, het voor elkaar te krijgen dat we minder geld uit elkaar geven, dus die zullen misschien ook af en toe wel eens te veel op die stoel gaan zitten. Af ik kan en toe wel eens te veel. Dat, op... Ja, ik kan me dat voorstellen. En wat mevrouw Schippers net ook zegt, dat is, is mijn uh, positie uh, ook. Het is nog lang niet perfect. Maar laten we alsjeblieft niet teruggaan naar de ziekenfondsen. Want dat leidt mm -hmm. tot wachtlijsten. En dat leidt dat er wel verschil ja, gemaakt wordt... tussen die bijstandsmoeder en iemand met heel erg veel geld. Wat? Uh, mevrouw Schippers, toen ah. het over die verzekeraars... Uh, toen ik daarover begon en dat die steeds meer de dienst uitmaken in die ziekenhuizen... toen keek u uh, uh, uh, meeleiwekkend of uh, hoe keek u precies? <laughs> nou ja, ik was al getriggerd door het verhaal van mevrouw Leijten eerlijk gezegd. Oh, want al. als je nou ergens een budget systeem heb waar zijn groot voorstander van is, dan is dat in de ouderenzorg. Nee, hoor, hoezo kijk... is er marktwerking in de ouderenzorg? Ze mogen niet bepalen hoeveel ze zelf doen. Ze mogen niet bepalen, uh, dus hoezo verrichting een systeem kennen we allemaal helemaal niet. En dat die verzekeraars doen. de dienst uitmaken steeds meer in de ziekenhuis? Nou, ten aanzien van die verzekeraars vragen wij dus aan de verzekeraars zorg nou dat dat ongepast gebruik van zorg stopt dat die arts alleen een foto maakt als het nodig is. Ja, maar waarom gaat en die verzekeraar erover het... en niet die arts? Die gaat dus afspraken maken met het Ziekenhuis en die zegt, beste dokter, hoe kan het nou... dat jij zoveel hersteloperaties hebt met deze knieoperatie? Ben je nou zo slecht of heb je nou moeilijkere patiënten? Leg eens uit. Ja, die arts, die zegt, gaat dus... je geen bal aan? Ik ben arts, ik ben specialist, ik weet wat gezondheidszorg is. Ja, maar er moet is. toch iemand tegenwicht bieden... die namens de patiënt kijkt en zegt... dit ziekenhuis heeft zoveel hersteloperaties op knieën... ze doen het zo ontzettend slecht, ze kunnen er eigenlijk beter mee stoppen... want de buurman doet het veel beter en tegen minder geld. Daar gaat dit systeem over. Dus dat die verzekeraar meer uh, de baas wordt uh, in het ziekenhuis... vindt u op zich niet zo slecht. Ik vind het goed als de verzekeraar afspraken maakt. Afspraken maakt dat als artsen zelf een richtlijn opstellen... dat je opereert dan en dan bij een hernia, dat je dat niet eerder doet. Dat je niet buisjes bij kinderen in de oren zet... omdat jij je omzet wil vergroten, maar alleen als het nodig is. En ik vind het goed dat daar dus op gelet wordt. Ja, mevrouw Leijten, van die marktwerking bent u voorlopig nog niet af. Nee, we kunnen er een, een woordenspelletje van maken. Maar door de marktwerking en de bureaucratie daar er overigens enorm door is gegroeid ook. He, uh, ga maar eens bij een fysiotherapeut vragen wat hij allemaal moet opschrijven... om aan te tonen dat hij een patiënt goed behandeld heeft. Terwijl die patiënt gewoon zegt, joh, ik ben van mijn rugklachten af. Uh, dat is echt schokkend. En uh, fysiotherapeuten luiden op dit moment bijvoorbeeld ook de noodklok... over de macht van de zorgverzekeraars. Ik zou echt heel graag willen dat we een publiek systeem hebben dat wil zeggen, we betalen allemaal en dan het liefst naar draagkracht, want ik zie ook heel veel betalingsproblemen nu al voor mensen, niet alleen in de toekomst, maar ik zou ook heel graag willen dat het veel meer gaat over wat de patiënt nodig heeft en wat de arts kan leveren. En op dit moment zie je gewoon echt in de zorg heel veel accounts, reclames, rapporten en er gaat veel te veel geld naar veel te veel onzin dingen. Ja, we gaan zo de laatste acht minuten in, maar eerst even dit. Dus wat ons betreft veranderen we het zo... De langstudeerboete gaan wij we weer afschaffen. Met applaus erachter. Daar hoorden we CDA-lijsttrekker Buma... die plotseling van de langstudeerboete af wil. Het was een idee, mevrouw Keizer van het CDA. Die langstudeerboete, dat was uw eerste handtekening van uw partij. Daarna is er in de Tweede Kamer een akkoord opgegeven. Tweede handtekening in de Eerste Kamer. En ook nog eens een keer in het lenteakkoord. Dus kort gezegd, het CDA heeft vier keer de langstudeerboete ondertekend. En nu wil u er ineens vanaf. Hoe betrouwbaar is het CDA? Het is goed om even terug te halen waar die langstudeerboete vandaan komt. Die komt, uh, is opgekomen in 2010. Toen er samengewerkt moest worden in dit land om, een, om ook een kabinet te vormen. Eh, dat was een reactie op het idee van de andere partijen eh, om het sociale leenstelsel in te voeren. Wat nee. is het sociale leenstelsel? Nou, voordat we dat, dat allemaal neem, gaan uitleggen, ik leg, neem, ik leg echt even uit waar het die vandaan komt. Het ging om geld, er moet geld bij. Ja, maar ik leg even uit waar die vandaan komt. Het sociale leenstelsel is een boete op normaal studeren, want dan heb je na vier jaar studie 13.000 euro schuld. Er moest geld gevonden worden en moest bezuinigd worden. Daar is de langstudeerboete vandaan gekomen. En het CDA is daar nu... vier keer mee akkoord en gegaan nu... en wil het nu ineens niet. Hoe betrouwbaar is het CDA? Ik zal het uitleggen. Uh, vervolgens uh, zijn wij uh, als partij bezig gegaan met het schrijven van het strategisch beraad. Het verkiezingsprogramma. En wat wij nu als CDA uh, besloten hebben. Wij venten geen compromissen meer uit. Wij venten uit waar het CDA voor staat. Dus u bent vier keer akkoord gegaan met iets waar u eigenlijk helemaal niet mee eens was. Wat u trouwens ook nog zelf verzonnen had. Hoe betrouwbaar is het CDA? Dat heeft te maken met het feit dat je in dit land moet samenwerken. We zijn een... Dat gaat een partij, u ook niet meer doen. Maar er zijn een meer partijen. Geen compromissen meer, je nee, gaat ik gewoon naar Nee, nee dat maken. is niet de essentie van wat ik zeg. Nou ja, je sluit het is het een of het ander. Je, je sluit, nee, het is niet het een of het ander. We zijn een land met een meerpartijenstelsel, dus je hebt compromissen te sluiten. Ja, wat goed, betekent dat en daar dan, sta je dan ja, achter. Wat betekent dan maar als er aan je gevraagd wordt wat vind je zelf, ja. geef je de mening van het CDA. Oké, okay, nou zit het CDA nog steeds in een weliswaar demissionair kabinet. De verantwoordelijke uh, staatssecretaris van de VVD, Zijlstra, heeft gezegd Kan helemaal niet Die wet is uh, door Eerst en Tweede Kamer. Het wordt ingevoerd. Uh, we zitten anders met een enorm gat. Als er dan in de Kamer gestemd uh, moet worden, mogelijk over een motie door deze of gene in te dienen, dat het toch van tafel moet, wat gaat het CDA dan stemmen? Dan uh, gaat het CDA stemmen dat wij tegen die langstudeerboete zijn. Maar ik vermoed dat het een straat. Dan, dan opeens vermoed... ook nog vermoed... extra uit het demissionaire kabinet. Ik vermoed kan dat ook de VVD dat gaat doen. Want zelfs uh, premier Rutte heeft het een, die vreselijke langstudeerboete genoemd. Maar goed, uh, u creëert daarmee natuurlijk wel een gat. Het CDA is trouwens ook nog tegen de korting op de kinderopvang. Dus daarmee wordt het gat nog groter. Het wordt allemaal wel erg onduidelijk. Nee, het is uh, glashelder en uiteindelijk de financiële vertaling daarvan zal uh, moeten blijken. Goed. En nu gaan we dan de laatste vijf minuten van deze uitzending in. We gaan het nog over de AWBZ hebben. Uh, eerder al ter sprake geweest in deze uitzending. Het was ooit voor de langdurige zorg bedoeld. De zorg die niemand zelf kan betalen. Algemene wet bijzondere ziektekosten. Er wordt steeds meer uitbetaald. Het dreigt totaal onbetaalbaar te worden. Mevrouw Schippers, bent u wel eens bang voor hetzelfde scenario als met de WHO? Want ook dat was een wet waarin allerlei mankementen in werden gegooid en daar werd het dan maar uit betaald. Ja, ik denk dat je um, eerlijk moet zijn over de situatie waar de AWBZ voor staat. Dat wil dus zeggen dat u zegt, AWBZ, daar gaan we echt wat aan doen? Ja, want wij hebben jarenlang, in, hier in de beleidsstorens in Den Haag wist jarenlang iedereen dat het met de pensioenen niet goed ging. Behalve de mensen thuis die dachten... als ik met pensioen ga, dan krijg ik gewoon mijn pensioen. En ik vind dat we dat dus met de zorg echt moeten voorkomen. Wij hebben een groot probleem in de AWBZ. Als je het internationaal bekijkt... dan zie je dat iedereen ongeveer evenveel uitgeeft. En dan zie je één uitschieter, dat is Zweden. En dan zie je een enorme uitschieter en dat is okay. dan Nederland. Dus u zegt, er moet wat gaan gebeuren. Ja. Wat gaat eruit? Nou, wat ik uh, vind is dat we uh, terug moeten waarvoor het bedoeld is. Dus echt langdurige onverzekerbare ja, maar goed, zorg. Daarom wil ik het nu even afpellen. We afbellen. moeten ook wat zorgen dat hij veel minder in instellingen wordt gegeven. Dus dat de, uh, um, um, um, een heleboel mensen die nu nog naar een uh, zorgen, uh, verzorgingshuis gaan... dat we dat thuis gaan leveren. Ik heb ook nog nooit iemand uh, um, gebracht naar een verzorgingshuis... die dat heel erg fijn vond. Het was over het algemeen een hartverscheurend afscheid van het eigen huis. Ja, die verzorgingshuis... De verzorgingshuizen die blijven erin. Dat is de onverzekerbare zorg voor mensen zelf. De verzorgingshuizen, uh, die zorg gaan wij niet meer daar leveren... maar thuis leveren. En maar goed, wat gaat Wij eruit? zorgen dan ook dat je bijvoorbeeld... wij geven nu geld uit aan begeleiding... dat we dat veel minder doen, dat we dat via de gemeente doen. Ja, ja, en dat de gemeente dus gaat kijken wat heeft iemand nodig. Als iemand het zelf kan redden, hmm. dan kan iemand het dus zelf redden. Ze dus we gaan meer een beroep doen op wat mensen zelf kunnen. Als ze het niet zelf kunnen redden... dan hebben wij als samenleving een gemeentelijke reden. Maar noem nog eens heel concreet een paar dingen. Want dat is toch steeds in deze uitzending een bij kans gebleken hopeloze poging. Wat gaat er nog concreet Dat komt uit? omdat de verkiezingsprogrammas worden doorgerekend bij het CPB. En daar staan concreet alle zaken achter en wat je ermee bezuinigt. Alleen iedereen zit nu in de laatste loodjes. Dat is het lastige mm. van debatteren deze week. Dat wil ik toch even zeggen. Ja, zeg maar. Maar het is wel zo dat wij dus minder gaan vergoeden uit die AWB zetten. Ik zeg al ja, de begeleiding ja. bijvoorbeeld. Nou, Sommige mensen hebben echt die begeleiding nodig. Zonder dat kunnen ze niet. Functioneren. Renske Leijten, maar er zijn over. ook mensen die het met hun eigen omgeving veel langer zelfstandig kunnen redden. Renske Leijten, kan er wat uit die AWBZ? Nou, kijk, de AWBZ is in de afgelopen jaren aangegroeid met zaken waarvan wij allemaal politiek vonden. Dat moeten we met z'n allen opbrengen en ook met uh, daar heeft iedereen recht op. Ja, maar we hebben denk... heel weinig tijd. Noem het gewoon aan, uh, Kan er iets uit. En noem nou, een ik voorbeeld. ik denk dat je ontzettend veel kunt besparen in de AWBZ door inderdaad veel meer thuis te gaan doen, maar door de verspilling aan te pakken in de thuiszorg... en ook, de, de, ook daar weer de bureaucratie aan te pakken. Dan hoef je niet te tornen aan rechten die mensen hebben. Nee. Maar dan ga je wel die bureaucratie... En ik denk echt ook dat als wij de bureaucratische toeleiding die we nu hebben... voor de AWBZ, nee. als we dat bij de huisarts neerleggen... dat het ook ontzettend veel geld gaat schelen. Heel kort nog even, mevrouw Keizer, Noemt u eens iets wat eruit kan uit die AWBZ... Dat we uh, meteen begrijpen? De, de begeleiding, die kan naar uh, de gemeente toe. Daar bent u het allemaal over eens. Maar gaat dat dan zoveel uitmaken nee. dat we nee. zeggen: daarmee is die AWBZ gered? Nee, nee, nee, nee dus... zeker niet. Er zal veel meer moeten gebeuren, absoluut. Dus... Er zal veel meer moeten uh, gebeuren. We gaan er naar kijken. Er zullen vast nog meer rapporten komen. Het onderwerp is nog lang niet van tafel. En die crisis in de gezondheidszorg is ook niet 1, 2, 3 opgelost. Dat is wel duidelijk met deze uitzending. Nou, daarmee moeten we het helaas afsluiten, want de tijd dwingt ons daartoe. Het was de eerste van onze vier speciale verkiezingsuitzendingen... rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Den Haag. Dank aan onze gasten Edith Schippers, Mona Keizer, Renske Leijten. Volgende week zijn we er weer. Dan staat het thema Europa Centraal. Gasten dan in ieder geval PVV-kamerlid Louis Bontes en Gerard Schouw van D66. En wie deze uitzendingen bij wil wonen, van harte welkom. De bibliotheek staat aan het spui in Den Haag. Graag tot volgende week.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 Ga naar ntr.nl slash radioprijs voor meer informatie en luister morgenavond om 9 uur naar Holland Doc Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Kijk op steunemma.nl. Robert de Brink. Dit is Radio 1.